ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1, hengendoor richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Aaslo en Afredrijzen 3 kilometer. De spelersbus van SC Twente wordt uitgeleiden gedaan. Files bij Rotterdam door de werkzaamheden bij de A20. Op de A13 vanuit Den Haag wordt Kleinpolderplein 2 kilometer. Op de A20-zelfhoek van Holland richting Gouda... wordt Kleinpolderplein ook 2 kilometer. Die A20 is het hele weekend dicht tussen de knooppunt... De Kleinpolderplein en Terbrechtseplein. Verkeer kan het beste omrijden via de Ring Rotterdam-Zuid...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 Goedemiddag. op je het laatste half uur tot half vijf. Nog steeds vanuit de Smet in Amsterdam. De gasten van het vorige uur gaan een beetje weg. Annette Emrecht, die wilde nog even zeggen dat Koolzaat, die prachtige voorstelling waar ze het over had in de, in de Flevolder, dat, dat een familievoorstelling is. Dus als u daar met de kinderen naartoe wilt, dan uh, moet u dat vooral doen. Uh, aan tafel dit half uur uh, uh, twee mannen: uh, Valentijn Bijvank, uh, directeur van het Nationaal, een van de directeur van het Nationaal Historisch Museum. Uh, en Cornel Maas, mijn gewaardeerde collega van de televisie. Uh, uh, ja, uh, ik wil even van, van het want uh, ik ga straks met je praten over een tentoonstelling uh, in de Zuiderkerk. Uh, daar geef je antwoord op de uh, vraag... hoe vat je duizenden gebeurtenissen en mensen samen... in een ruimte die niet groter is dan een flinke museumzaal. Uh, maar je was, je was net met je kinderen bij, in Nemo, een heel ander museum. Is dat uh, werkbezoek geweest of was het gewoon nee, voor de Nee, nee, nee, dat is puur voor de lol. En uh, ik heb ook ontzettend veel lol gehad. Nemo ja. is heel erg leuk. En uh, ik begrijp eigenlijk nauwelijks dat als je kinderen zeg maar, tussen de 8 en de 12 hebt, dat je nog naar een ander museum gaat. Zo leuk is het. Allemaal de Nemo toe. Dat is echt een Ja, Corno, maar je kent het ook wel, Nemo. Ja, ik ben er een keer, en dat vertelde ik net nog met een neefje van mij geweest, maar toen was ik hem steeds kwijt. En ik was niet bij Machten immers om hem fatsoenlijk tot orde te roepen. Dat was het een erg leuke ervaring. Ja, ja, absoluut. Goed, um, een, uh, eerst dan even koerskunst. Elke week uh, belichten wij een, een, een lumineus idee in de, in de sfeer van... hoe uh, brengen we uh, ja, meer mensen naar het theater? Hoe, hoe maken we uh, dat, dat het uh, cultuurveld nog interessanter... en uh, vriendelijker voor iedereen wordt? Nou, er is een, een initiatief uh, van Volkskant en van de AVRO. U hoort het elke week hier en u leest het elke week in de krant. Um, en dat... Er is nu een initiatief, dat ga ik even in de intro voorlezen... een vriendelijke ontvangst en een betere dienstverlening. Dat wil directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau Paul Schnabel. Pleit daarvoor, uh, hij pleit onder andere daarvoor een initi initiatief voor koerskunst... het platform voor ideeën ter verbetering en vernieuwing van de kunstwereld. En Meneer Schnabel is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. U komt met een uh, krant krant klantvriendelijkheidsoffensief. Uh, maar leg even uit wat u daarmee bedoelt. Daarmee bedoel ik dat het heel belangrijk is dat culturele instellingen begrijpen dat ze, als het gaat van om de klanten, dat dat mensen zijn die in hun vrije tijd keuzes hebben. Ja. En die dus, he, he, de meeste mensen hebben minder vrije tijd dan vroeger, zeker onder de 65. En dat betekent dat er ontzettend uh, ontzettende druk op de vrije tijdsmarkt. Dus heel veel plekken en heel veel uh, organisaties doen een beroep op hen, mm -hmm. proberen hen als klant te krijgen. Nou, en een van de dingen die daarbij erg belangrijk zijn, is te beseffen dat je dus een aanbieder bent, ook als theater, als museum, op een vrije tijdsmarkt. En dat betekent dus ook dat je daar meer klantgericht moet zijn dan tot nu toe vaak het geval is. Er zijn al veel veranderingen hoor, op dat gebied, ja. maar ik vond het belangrijk om dat aspect toch nog eens te benadrukken. Maar, maar maakt u het eens concreet, wat bedoelt u met klantvriendelijk? Moeten we de deur voor u open houden als u komt? Uh, nou, dat zal voor, zeker voor wat oudere bezoekers zou dat soms wel eens heel aangenaam kunnen zijn. Want yeah. ik weet niet of u zich wel eens realiseert hoe zwaar die deuren van veel instellingen zijn. Of hoe ongemakkelijk dat voor mensen is die bijvoorbeeld niet snel genoeg zijn yeah. om door zo'n draaideur te gaan. Ik bedoel, als je ziet wat er allemaal aan ongelukken gebeurt, dat is al heel veel. Hm. Nee, maar kijk, in musea je ziet toch vaak dat er uit esthetische overwegingen er toch weinig zitplaatsen zijn. Of dat men teksten zo aanbrengt dat het voor mensen heel moeilijk is om die te lezen. Uh, je ziet vaak dat toch in schouwburgen en concertzalen nog steeds bijvoorbeeld toiletten eigenlijk veel te weinig zijn. He, altijd die pijnlijke rijen van vooral dames die he, altijd merken dat er voor hen te weinig toiletten zijn. Ja. Dan toch maar een beetje beschaamd binnensluipen op het mm. mannentoilet. Ik heb het gisteren ook weer gezien in het concertgebouw en zo. Uh, nou ja, dat zijn toch hele onprettige dingen. Ja. Gastvrijheid, uh, dat betekent ook dat alles er schoon en fris uit moet zien. Daar wil ook nog wel eens wat uh, aan ontbreken. En dat je het gevoel hebt dat, je echt, dat, dat men het prettig vindt dat jij komt. En dat het dus niet een gunst is dat je komt. Ja, nou heb ik hier twee mannen aan tafel zitten die toevallig uh, heel, heel vaak uh, met theater en met uh, museum te maken hebben. Ik weet van Corland Maas in ieder geval dat hij uh, elke avond in het theater zit, geloof ik. Top? Nou, dat is een beetje veel, maar best maar vaak. Wel vaak. <tie> dus herken je iets uh, in, in wat uh, meneer Snabel hier zegt? Uh, ja, wel. Alleen in, in meer groot verband. Kijk, de hele discussie nu gaat steeds over, er moet veel meer vanuit het publiek enzovoorts gedacht worden op alle fronten, in alle geledingen. En ik vind het altijd heel erg spannend om mensen ook iets aan te reiken, maar dat gaat dan meer over inhoudelijke Zaken, mm -hmm. Waar ze nog geen kennis van hebben genomen. Zodat je ze verrast, zodat je ze wakker schudt. en zodat je ze met iets confronteert. wat een eigen leven wat prachtiger op de rails zet. Ja, maar goed, dat is als je binnen bent. Ja. Uh, uh, het, dit, is, dit gaat in feite over. als ik het uh, zo mag zeggen, meneer Snabel. over de randvoorwaarden. Van, van wat we bieden aan moois ja. theater. Klopt. Ja. ja. ja, ja. Uh, uh, uh, van het daarbij, van. Ja, uh, directeur van een museum wat er, wat er nog niet is. maar als je dit zo hoort, wat, wat vind je ervan? Nou, ik. hooi uh, ik, uh, Paul trouwens. Um, ja, mag Paul zeggen. Uh, uh, ik, uh, ik heb... Ik ook hoor. Ik heb... Um, toen ik het las, dacht ik eerst... het is natuurlijk wel uh, uh, verschrikkelijk uh, burgerlijk om te zeggen... maar ik moet wel uh, bekennen dat ik het... De hoeveelheid norse gezichten en uh, gebrek aan uh, gelandheid uh, bij uh, culturele instellingen. soms stuitend vindt. Maar dat is een uh, algemeen Nederlands probleem in de dienstbaarheid. Nou, dat wou ik zeggen. Ik, ja, ik zeker, vind hetzelfde zeker, voor cafés en restaurants. Ja, precies, uh, ja. Ik ben natuurlijk jaren in Amerika geweest. En dan weet je gewoon: je, je krijgt gewoon geen inkomsten als je je best niet doet. Hmm. En ik storm me verschrikkelijk aan mensen die in dit opzicht hun best niet doen. Hmm. Want er is geen enkele reden ter wereld. waarom je niet uh, klantvriendelijk zou zijn in, in, in alle geledingen van de samenleving. En uh, ik denk dat de cultuur daar een steeds kan, aan kan bijdragen... of in de cultuursector. Ik denk overigens niet dat er meer bezoekers komen... of dat de tevredenheid van de bezoekers heel veel groter wordt. Want je moet toch naar een museum gaan en tenslotte zeggen... ja, de tentoonstelling was wel mooi, maar de koffie was vrij slecht. Hè? Edie de Wilde heeft me nog eens verteld... een goed museum heeft heel erg goede koffie. En Dat ja, ja, ja. is eigenlijk het eerste wat telt... Maar natuurlijk, uh, uh, we willen allemaal natuurlijk uh, beter behandeld worden. Even afgezien van, uh, ik geloof niet dat je heel veel esthetische compromissen hoeft te sluiten... om toch ontzettend vriendelijk te zijn tegen, uh, Zeker, tegen mensen. dat denk ik al. Ja. En uh, ik, uh, ik begrijp niet wat het met Nederlanders is... maar een, een behoorlijke dosis vriendelijkheid zouden we allemaal best uh, kunnen waarderen, denk ik. Ja, nou, dit, dit is toch uh, redelijk uh, positief allemaal, meneer Snabel. Nou ja, ik denk dat het een. <laughs> de, ja, weet ja, ik, ja. Uh, nee, maar ik denk dat dat, dat, dat had eigenlijk iets is wat op zich gek maar inderdaad waar is. Dat in Nederland dat vaak niet erg sterk ontwikkeld is. Uh, je ziet het, het viel me echt op toen ik bij de, in, het, in het nieuwe De Lamar Theater kwam. Waar natuurlijk ja. uh, de, de lijn van Van den Ende heel mm. sterk is gericht op comfort. Op, op ook uh, laat ik zeggen, een presentatie aan het publiek. Waardoor mensen zich in een feestelijke omgeving meteen thuis voelen. Denkt ja, u dat het een dat een rol speelt? Dat, dat dat de vrije markt is? Is dat het dus een commerciële. Nee, natuurlijk. Ja, het is wat, wat, uh, wat Valentijn ook zegt. In Amerika, waar dat nog veel sterker ja. het geval is, is, is vriendelijkheid in het, in het publieke leven is gewoon een levensvoorwaarde. Anders krijg je de klanten niet, of de klanten komen niet meer terug. Ja. Het irriteert. Uh, het irriteert als je niet goed de normale levensverrichtingen kunt doen. Dus zeggen, gewoon rustig naar het toilet gaan zonder dat je het gevoel hebt dat, dat het in de rij moet staan. Ja. Dat het niet schoon is. Dat zijn toch hele ja, verschillende dingen. Ja. Dat, het, dat het een goed restaurant is, dat er goede voorzieningen zijn, dat je Vriendelijk behandeld wordt. Je bent uit, je betaalt daarvoor. En dat betekent dat je ook dat ook wel weer terugvertelt. Ja. Dat het inderdaad ook meer is dan alleen maar een hele mooie voorstelling. of een hele interessante tentoonstelling. Ja. Dat is vanzelfsprekend. Daarom ga je er naartoe. Maar je bent moet, ook klant. Ik moet denken aan die oude leus. Uh, uit, goed voor u. Ja. Maar dan moet het ook wel zo zijn natuurlijk. Dat moet het ook zo zijn ja. en dat moet ook heel duidelijk een deel zijn van de cultuur. Ik ja. vind het overigens dat het al wel gemiddeld echt veel verbeterd is voor de laatste tijd. Dat jaren. is een mooie afsluiting. het kan echt nog beter. Goed, we, we gaan ons best doen. En uh, alle theaters en dergelijke ook. Ik, ik dank u voor uw uh, prachtige verhaal, Paul Schnabel. Dag gedaan, tot ziens. En meer Dag. initiatieven zijn na te lezen op koerskunst.nl. Uh, dit jaar had het uh, Nationaal Historisch Museum zijn deuren moeten openen. Maar door politiek gedoe en gesteggel over de locatie lijkt dat moment nog ver weg. Met uh, Paleis Soesdijk is wellicht een bestemming gevonden voor het museum. Maar eerst start 20 mei de eerste tentoonstelling van het Medel, uh, Nationaal Historisch Museum. In de Zuiderkerk in Amsterdam waar het uh, museum ook kantoor houdt. Uh, de Nederlandse geschiedenis wordt daar gepresenteerd in 100 vierkante meter. Ik heb het gezien, ik heb het niet nagemeten, maar het is inderdaad... Nou, volgens mij op de meter nauwkeurig nou, nou, nou is het, 100 vierkante meter. Van de Tijn Bijvank, inhoudelijk directeur van dat museum. Ja, de, de, toch even over die, die, dat gedoe met, met die locatie. De, je, had al, je had al gewoon lekker ergens kunnen zitten. V, vind je dat nou niet dat je denkt van ge, gemiste kans... Nou, ik denk, uh, Natuurlijk zijn er ontzettend veel gemast, gemiste kansen in het dossier... maar ik denk wel uh, dat iedereen die dacht... binnen twee jaar zetten wij een volledig gebouw neer met een museum... Mm -hmm. die heeft weinig historisch bewustzijn. <laughs> en, uh, ik heb eerder aan een museum gewerkt, yeah. het Zeus Museum... Yeah. en dat duurde zeven jaar om dat open te krijgen. Daar viel ik halverwege in... En daar sprak ook iedereen schande. En het is nou eenmaal met musea, die duren lang om te openen. Maar als ze dan open zijn, dan is iedereen die jaren daarachter... wel weer snel vergeten, als het dan maar mooi genoeg is om open te zetten. Zo is dat. Dus dat had wat langer geduurd. Ja. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat die afgelopen twee, drie jaar hebben wij eigenlijk een volledig plan voor een museum gemaakt. We moeten het alleen ergens installeren. Ja, ja, ja zo ja. is het natuurlijk. En, en Soesdijk is, is heel concreet? Dat, dat, denk je dat het gaat, nou, dat het gaat lukken? Nou, Dijk is een hele goede kans. Ik geloof dat daar uh, uh, ontzettend veel handen voor op elkaar te krijgen zijn. We hebben ook gezien in de uh, hoofdredactioneels van het NRC, Volkskrant en De Telegraaf... dat ze eigenlijk vonden... Uh, we hebben hier een museum waar we toch allemaal voor waren... en we hebben een... Een uh, gebouw wat we allemaal willen bewaren. Hm. Iedereen vindt het fijn, dus laten we het samenvoegen. Uh, nu is het wel zaak dat de, de regering en de Kamer datzelfde vindt. En uh, nou, We zijn natuurlijk hard bezig om deze mensen te bewegen dat 112 is. Ja, ik zou ik... Het zou te doen zijn, Soesdijk dat... eigenlijk. Um, omdat het. Uh, nou, het was een paleis hm. waar Juliana lang in heeft rondgeshopt. En in de laatste fase van haar leven ook heeft gerend. Ik bedoel, er moet veel verbouwd worden. Kost ja. hartstikke veel geld. Ja. Ook weer, toch? Ja. Maar goed, de, de, als, als het monument geliefd genoeg is. Dan kun je natuurlijk geld wel bij elkaar krijgen. Ja. Het is natuurlijk een plaats meer dan een heleboel andere plaatsen die ontzettend tot de verbeelding spreekt. Mensen willen daar graag in investeren. De provincie Utrecht wil natuurlijk ook graag dat dat museum daar naartoe komt. Ja. Um, je zou je kunnen voorstellen dat het fondsen het interessant vinden. En dan moet je eigenlijk zo'n paleis bekijken als iets... Uh, uh, uh, het is op dit moment is het niet veel, hè? dat weet iedereen. Het is een beetje een bordkartonnen gevel met 10 meter diepte. De en achterkant is ontzettend ja. veel ja. tegenaan gebouwd. Het ja. heeft een prachtig park, een hele leuke orangerie. Het heeft parkeerplaatsen. Nou, en ik denk in deze tijd, en uh, dat past ook bij de, bij de aard van dit bedrijf, mm -hmm. we moeten gewoon eigenlijk stukje voor stukje gaan bouwen, interessante projecten doen, die projecten aan elkaar koppelen en vervolgens ontstaat dat museum natuurlijk organisch. Je moet niet in één keer dat hele ding willen neerzetten, je moet beginnen en dan uh, ieder jaar bouw je een stukje bij of zet je een stuk van die geschiedenis extra in de schijnwerpers. Ik denk dat mensen dat ontzettend leuk vinden. Ja, dus klein beginnen en dan langzaam maar uitbouwen. Dat is in feite wat je nu, Dat zijn we nu natuurlijk ook wat nu gaan in de doen. Zuiderkerk ook al ja. doet. Want uh, waar jullie kantoor houden in de, in, het, uh, in, de, in de oude Zuiderkerk... daar staat nu een tentoonstelling van 100 vierkante meter... waarin in vogelvlucht de Nederlandse geschiedenis wordt behandeld. Uh, echt in vogelvlucht, hè? want je, ja. je kunt maar heel weinig kwijt. Uh, ja. Kill your darlings heet het dan, geloof ik. Je moet tot de kern komen. En wat, is, wat is de kern volgens jou? Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel kernen te benoemen... En ik heb gedacht: als je aan zo'n project begint, dan moet je op een gegeven moment ook zeggen. Dit is niet de laatste 100 meter die ik loop. Ik ga nog wel eens een keer 100 meter lopen en dan kies ik andere accenten. We hebben nu eigenlijk gekozen voor een opzet van vijf beginnen: de allervoegste geschiedenis. Dat zijn dan eigenlijk alleen maar sporen. Uh, de uh, beeldenstorm als echt het begin van de Nederlandse geschiedenis. Daar hebben ook vergelijking gemaakt met andere opstanden die nu er zijn... en waar ook beelden kapot gemaakt worden en mensen uh, massaal de straat op gaan. Zoals in Egypte bijvoorbeeld. Zoals in Egypte. Ja. Uh, dan die, uh, de, de, de eerste documenten van de Republiek uh, ja. uh, met de Gouden Eeuw... Ja. En uh, uh, tenslotte de, de 19e en begin 20e eeuwse industrialisatie en dan de massa media. Dus je gaat ook van een uh, tijd waarin er uh, heel weinig sporen zijn, waar je vrij veel kan laten zien maar weinig weet, mm -hmm. naar het einde waar er ontzettend veel filmfragmenten zijn, waar, waar de bezoeker eigenlijk zijn eigen geschiedenis samenstelt. En zo is ook de houding. Over, de, over die geschiedenis, natuurlijk veranderd in de ja, laatste tijd. Je, je begint uh, met, met, met veenlijken, uh, die ja. het Drenns Museum heeft afgestaan. Ja. Uh, uh, uh, Merk je ook bij andere musea dat daar uh, zo'n gevoel is van... ja, dat Nationaal Historisch Museum, dat komt er. We moeten on on onze schouders er ook onder zetten om er wat moois van te maken. Nou, het is heel wisselend. Uh, ik heb het idee dat nu met die cultuurbezuinigingen... dat uh, de discussie in het algemeen natuurlijk heel gemakkelijk gaat over... er moet 2 miljoen, 200 miljoen bezuinigd worden, dus, dus het Nationaal dat is, Historisch Museum. Dat kan behoorgen. ook, ja. Uh, en daarbij vergeten mensen natuurlijk... dat het Nationaal Historisch Museum helemaal niet is opgericht... om bij de uh, cultuurbegroting gezien te worden. Maar mm -hmm. eigenlijk dat het natuurlijk veel meer gaat... over geschiedenis en burgerschap. We hebben natuurlijk meegemaakt dat het hele geschiedenisonderwijs... op de schop ging en vervolgens onder de mat geveegd werd. En uh, nog geen vijf, zes jaar later neemt dan de overheid... de besluit om die geschiedenis dan in een museum te plaatsen. Dat mm -hmm. is natuurlijk al een merkwaardige, maar wel een hele unieke beslissing... om een museum daarvoor op te richten. Nu is dat museum. Daar er zit ook nog. Anno is daarin opgegaan. Wij zitten natuurlijk ook aan de, aan, de, aan de kanon vast. En nu wordt dus onder cultuurbezuiniging: willen ze dat dan opheffen? Dus natuurlijk, ja, we zijn natuurlijk veel groter dan zeg maar. Of, groter, of anders mm -hmm. moet ik eigenlijk zeggen. We zitten ook veel meer bij onderwijs dan uh, een, een, een, een theatergroep of. Uh, ja. Maar, maar even ja. terug naar de vraag: de bereidheid van andere musea om, om, om met jullie samen te werken? Nou, musea te doen. zien ons natuurlijk nu, zoals alle musea nu echt naar elkaar kijken, als een bedreiging. Omdat wij, uh, uh, wij krijgen natuurlijk, net als alle musea, uh, uh, vissen wij in dezelfde vijver. En uh, het is dan ook alleen aan de solidariteit tussen groepen in die museumwereld te danken. Dat wij toch echt fantastische bruiklenen hebben gekregen. Dat mensen hebben gezegd, nou... Uh, en wat is die solidariteit dan? Netwerk? Toevallig ja, het is netwerk, het vriendelijkheid. Ja. En, uh, de, en, en het, ik geloof niet ja. dat het zo is dat mensen echt zouden zeggen, van, nou, je krijgt het niet. Want het gebeurt toch heel erg bijna. De als je je Schnavel zo graag wil. Ja. Ja, nou ja, precies. Maar, ja, nou, aan en, twee kanten trekken aan een veenlijn. Die, die is er natuurlijk wel, maar... Ja. Het, het punt is, ik, ik heb op het ogenblik het idee dat de historische wereld ons weer meer omarmt en de cultuursector ons weer ingewikkeld vindt. Mm. Dat heel veel mensen zeggen, ja, uh, de, die, die, dat geschiedenis, dat doen wij ook allemaal een beetje. Hè? In navolging van het Rijksmuseum, ja. die doen natuurlijk ook geschiedenis, ja, maar ja, dat is dan ja. anders. En dat, uh, ja, dat dat allemaal best heel ingewikkeld ligt en dat een hoop mensen zouden zeggen, van, nou, uh, wij kunnen dat toch ook wel een beetje doen. Dat is niet waar. Maar de politiek heeft weinig reden nodig om natuurlijk dingen te schrappen. Ja. De, de, de kanon, dus de, de, het fenomeen van, ja. van, van de, alle belangrijke dingen door de, door de eeuwen heen... Die, ja. die maken jullie op een, op een hele ja, speelse wijze... hebben jullie die op de wand van die 100 meter... wat overigens een lang, soort lange doos is geworden van, van hout. Ja. Op, de, op de wand wordt die kanon wordt aangegeven. Wordt gewoon de jaartallen en daarbij dus belangrijke... Uh, uh... Het zijn eigenlijk allemaal tekeningen. Allemaal tekeningen. Hè? Het, het, het, het, zijn, het zijn schuttingtekeningen. Ja. De, de, de, de, Robin Stam heeft daar een week uh, getekend. Maar het ziet er heel, hoe zeg je dat, weinig respectvol ziet het eruit. Alsof, je, ja. alsof het echt door een graffiti-artiest erop ja. is getekend. Ja. ja, ik weet niet of je die opmerking zou waarderen, de <laughs> tekenaar. Maar het is wel een soort van informeel iets. Hè. Ja. Het, het mooiste van die kanon is natuurlijk niet dat wij van hoge wegen hebben aangereikt... wat er belangrijk is in ons eigen leven. Maar, zou maar dat je met iedereen zijn loslaag, zijn eigen die eigen is gaan maken... en heeft gezegd, ho ho, maar ja. wij vinden dit belangrijk en ja. wij vinden dat belangrijk. Ja. Ja. Goed, uh, die, je zegt al, dit is de eerste uh, 100 vierkante meter... maar daarna kunnen er nog veel meer komen. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat is de functie van deze 100 meter bij uh, het vervolg? Wat, wat? Dit, is, uh, dit is een markering van een, van een begin... Dus je zegt, goed, uh, wat zijn nou dingen die wij ontzettend belangrijk vinden... om iets over te zeggen? Mm -hmm. En uh, dan, dan is voor, uh, uh, uh, voor ons die beeldenstorm is ongelooflijk belangrijk... om dat toch weer eens helemaal onder de aandacht te brengen wat dat dan eigenlijk is. Dat helemaal onder de aandacht brengen doe je overigens maar met één of twee beelden. Hè? Ja. Het, is, uh, het zijn niet enorme verhalen aan het vertellen. En het vertellen. is een soort oefenen natuurlijk. Het is, uh, <coughs> het is ook allemaal natuurlijk een oefening voor als je op een gegeven moment... je kijkt ook naar reacties van het publiek natuurlijk... Wat gebeurt er? Nou, vervolgens hebben we een aantal grote hoofdstukken, daar hebben we de essentie van. Dus we hebben de, het begin van de bewoning van Nederland. Het begin van de politieke natie, het begin van de economische natie, het begin van die massamening. Dus en dat een krijgt allemaal beginnen. Maar ik, ja. ik, ik, ik denk nu bijvoorbeeld, ja, de volgende moet misschien uh, Nederlands gezien zijn in acht vierkante meter. En dan bouwen we die, <laughs> dan bouwen we die tentoonstelling in een ja, DAF. Ja, ja, ja. Ja. En die ja. DAF, die zetten Goed. we dan neer. Ja. Ja. Uh, in de Zuiderkerk tijdens kantooruren, want jullie mogen niet echt een museum zijn. Hè. Daarom mag je niet in. Uitsluitend door de week, ja. ja okay. dicht. En wanneer open? Uh, vrijdag 20 mei. Oké, okay. dankjewel, van het tijd bij Frank. Um, Zullen we even laten horen dat, we naar, dat u naar Opium luistert? Ja, doe maar. Dit is Radio 1 Opium minuten voor half vijf. Cornel Maas, uh, wat, wat, je wilt over de bibliotheek hebben eerst. Even. Ja, ja. Hoewel ik, ik vandaag in een, in een nachtmerrieachtige situatie zit, omdat, omdat zowel Gerard Joding als Dries Roevink zich voor het aankomende Songfestival <laughs> hebben aangemeld, dus ik ben volkomen onthutsie heen ja, ja. <laughs> Maar daar hebben we het zo over. Ja, het sluit ja. eigenlijk naadloos aan op waar we het net al over hadden, ook met Paul Schnabel, ook met Valentijn Bijvank hier, ik uh, was deze week bij een groot debat. Over de toekomst van de bibliotheek. Een onderzoek dat Bibion. dat is een organisatie ja. die producten en diensten levert aan de bibliotheek. heeft laten uitvoeren. onder leden en niet-leden. dus de doorsnee consument. Mm -hmm. zit er zitten best wel een paar uh, vrolijke cijfers bij. Namelijk onder andere dat maar 12% van die hele bevolking. vindt, zal ik maar zeggen. dat als uh, uh, de bibliotheken niet meer zelf hun eigen ding konden betalen. dat ze dan ook maar zouden moeten verdwijnen. Dat is eigenlijk dus niemand het mee eens. Met andere woorden, mensen vinden het moet gesubsidieerd blijven worden. 9%. Slechts vindt dat boven de dertig dan dat er bezuinigd zou mogen worden op uh, bibliotheken. Wat iets aangeeft, ook dus onder niet-leden, over het draagvlak en ja. het belang van het draagvlak ja. van bibliotheken. Dus nou, dat zeggen ook mensen die nooit naar de bibliotheek ja. gaan. Er ja, dus, was dus dat, een dat grote discussie geheimen. over met alle vertegenwoordigers. Directeur van Bibliotheken Josine Meurs van de publieke organisatie die namens de consument, cultuurconsument optreedt. Abdelkade Benali en anderen. Niemand van de politiek aanwezig. Oh. En er werd toch wel weer enorme gevraagd, Weet je al, zelfs op wethouderniveau, niveau. Maar komen ja. niet opdagen. Um, er werd al wel grote zorg uitgesproken over het feit... Kijk, er gaan 300 van de 1100 vestigingen weg binnenkort van de bibliotheken. 93% van de bibliotheken krijgt minder subsidie binnenkort van de gemeente. Groot probleem. En het is een, um, een lastig lastig iets om aansluiting bij de politiek te vinden. Dus om er zorg voor te dragen dat de politiek hoort wat er speelt. Vooral ook omdat bibliotheken veel meer dan internet bijvoorbeeld... mensen die laaggeletterd zijn of zo... zou kunnen wijzen op het belang van lezen en wat daaruit voortkomt. En die zorg werd breed gedeeld. Alleen ik merkte weer opnieuw hoe verschrikkelijk moeilijk is... om die boodschap te slijten zodanig... Dat de verantwoordelijken daarvan kennis nemen. En ook inzien dat het niet alleen over cultuur en esthetiek gaat, maar over een, ja, ja, een, dus belangrijke een blinde muur uh, praten natuurlijk. Het is echt een blinde muur praten. Ja, en, ja, en wat ja. Alex van Warmen dan laatst aan jou vertelde in dit programma: de term subsidie. Ja. Weet je wel, bij de Alex van Wegen wordt daar nooit over gesproken. Daar hadden we het ook nog even over. En toen, uiteindelijk kwamen we eruit, laten we voor nog dat zei de directeur van de boekhandelsgroep Libris. Laten we spreken over investeringen. Er wordt geïnvesteerd in bibliotheken, hm. moet geïnvesteerd worden in cultuur. Want het geeft ook aan dat er iets terugkomt. Ja, ja, ja, ja. En veel meer dan voor mogelijk wordt. Ja gehouden ja, vaak. Ja. Um, goed, uh, dat is een mooi onderwerp. Uh, Valentijn, wil je daar iets over zeggen? Of zullen we doorgaan naar het volgende onderwerp? Nou, het, het, alleen maar dit. Dat die bibliotheken, en dat re realiseren mensen zich niet... maar de bibliotheken is eigenlijk wat wij allemaal herkennen... als de werkelijk basale vorm van cultuur waar iedereen aan deelneemt. Hè? Ja. Ja. En ik geloof dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Ja. Hoe belangrijk dat voor ja. ons is. En ze is. doen ja. ook al van alles, weet je wel. Ze nemen precies ja. zo van de boekhandel. Door meer te focussen bestsellers, om beter te schriften in het oeuvre. Die ja. boek is er verkrijgbaar. Ja. De eerste, uh. eerste kennismaking inderdaad met, met cultuur. Heel vaak in de ja. bibliotheek. Dan, uh, ja, het Songfestival. Ook een eerste kennismaking met cultuurwijzer. Nee, mag ik niet zeggen. Ja, het Songfestival. Ja, heb je ja, daar een vraag over? Aan nou mij? ja, ik las vandaag in de volkskant. Dat, uh, Wie gaat er winnen? Uh, uh, nee, dat, dat, daar wil ik het niet over hebben. Nee, oh. uh, Chris Buur die zei van de volgende keer de selectie. Chris Buur van de Volkskrant, ja. die zegt van de, die moet je aan 3FM overlaten. Want die hebben veel meer feeling met wat er aan, aan muziek uh, speelt... en wat er belangrijk is dan, uh, dan bijvoorbeeld de TROS. Ja, het was... Nou ja, dat, is, dat laatste is ook nog wel een puntje. Een, om het te zeggen, een reet een goede analyse van Chris uh, Buur. Alhoewel ik al jaren... Ik geloof dat ik al vijf jaar geleden... in de Volkskrant op de opiniepagina een stuk schreef... over wat er zou moeten gebeuren. Maar het komt constant tegen Dovermans oren. En elk jaar weer wordt het wiel uitgevonden. En ja, ja. worden alle oude voordelen en theorieën weer uit de kast gehaald. Maar we zijn er weer niet in geslaagd om de we finale dat is omdat Nederland, maar dat gaat over heel veel andere terreinen, geldt dat ook. Omdat we niet verder kijken naar onze volendams en Nederlandse Neuzelanges. We kijken niet over de grens heen. Dat geldt ook in de politiek zo en op allerlei andere terreinen. We zijn niet bezig met de vraag wat een internationaal publiek aanspreekt. We zijn alleen maar bezig met de vraag of we het in Volendam en omstreken leuk vinden. Ja. En zolang dat zo blijft, wordt het nooit wat. En zolang het festival bij de Tros blijft, zou het kunnen. Maar dan moeten Tros zijn grenzen verleggen. En de Tros wil zijn eigen achterban bedienen. En dat zegt de directeur van de Peter Kuipers ook steeds. Daar speelt hij ook open kaart over. Jongens wij zijn en vooral ook om er een leuk trosfestival van te maken. Ja. Daniel Dekker opende de toch door nationaal belang gedragen halve finale van dinsdag met de mededeling. Welkom bij het trosmuziekfeest vanuit de Esprit Arena ja. Ja, ja, ja. in Düsseldorf. Ja, ja, ja. Zit daar, zit daar van dan van ook vijf? een spanning tussen die Nederlandse identiteit die moet worden uitgedragen en wat echt goede muziek is die je zou kunnen winnen? Of? Ja, nou ja, in het buitenland snappen ze natuurlijk helemaal niet meer... wat de Nederlandse identiteit is. Als je eerst top de toppers en die ook de glitterpakken hebt... en dan Sinek en dan de drieërs en dan is de koers zoek. <laughs> uh, ik bedoel, daar zouden we wel wat aan kunnen doen. Maar het, ja, het is gewoon... Chris Buur heeft natuurlijk gelijk. Het is zo ongelooflijk veel. Het is helemaal niet zo moeilijk om een finale te halen. Als je Stevie N, dat voorbeeld roep ik altijd... of een andere artiest met een goed liedje... dat authentiek is en echt is... Daar vallen, dat wijzen ook de uitslagen van deze halve finales uit. Mm -hmm. Dan haal je de finale. Het is ja. echt vrij simpel. Simpeler dan wij denken. Historische woorden. Zit het in de kanon eigenlijk, het Songfestival? Op, uh... Nee, hij heeft het niet gered, maar ik ga gelukkig is niet over die, de Canon. Het is een van die darts is... die je gekild <coughs> hebt, bij je zeggen. Nee, nee, nee, die Canon, wacht even, moet ik even rechtzetten. De kanon is niet van ons, hè. Nee, nee, wij ja, nee, kunnen nee, die nee, gebruiken, nee. maar... Hoort ik raad thuis? iedereen ja. aan, om, als hij vindt dat het Songfestival erin moet, om vooral te lobbyen en het erbij te schrijven. Ja, dan nog even de vraag, Cornet, wie, wie gaat er vanavond om winnen? Ik denk Azerbeidzjan of Frankrijk, maar ik wil jou, omdat ik weet dat je zo'n enorm fan bent van het festival Not. Maar een klein stukje van de Italiaanse inzending. Nou, die, kom op dan die, maar. Zo no Nee, nee, nee, nee. Wel. Ja. Ik Maar nee, nee, nee, nee. is dit uh, Paolo Conte, over? Nou, wel wat jonger. Ja, Vooral. Dit wordt een de winnaar denk je? Nee, dat wordt niet een winnaar, oh, winnaar. het is wel het mooiste liedje van vandaag. Het mooiste meen. liedje. Ja, dus dit gaan we vaker horen waarschijnlijk. Dat hoop ik wel. Nummer. Want de winnaar, die hoor, daar hoor je nooit meer wat van, toch? Nou, uh, Lordi, uh, Sertap. Uh, oh ja, Lordi die met die man. Met die Katrina Oscars. and the waves. Ja, ja, ja dat is waar. Ja. Lena van vorig nee, jaar doet ook op, weer mee. helemaal niet overtuigd. Uh, maar wie gaat er dan winnen? Ik denk Azebiedjaar of Frank. Een van die twee. Houd ze in de gaten vanavond als u gaat kijken, dames en heren. Uh, goed, dankjewel Valentijn Bijnvank uh, voor uh, je toelichting op de tentoonstelling in de Zuiderkerk. Cornel, jij bedankt. Uh, ja. Aanstaande dinsdag, moet ik het nog even noemen. Dan is er een uh, herhaling van ja, de special. Ja, de, de subsidie voor Opium TV is op. Opium Radio gelukkig nog <laughs> niet. Dus wij hebben een herhaling van de special van Rijk te gooien. Ja, de ja. presentator is te duur waarschijnlijk. <laughs> is, nee. Goed, uh, dan uh, deze uitzending. Uh, di dit Opiumprogramma. Terug te luisteren op uh, www.opiumradio.nl. Volgende week zijn we weer dan onder andere Mensje van Keulen te gast. En om vijf uur uh, onze collega's van Kunststuur op Nederland 2. Over de Prydroom en uh, een nieuwe aflevering van Hollandse Nieuwe. Uh, straks op uh, Radio 1 natuurlijk. Uh, Henry Schut met het uh, Sportforum. Graag tot volgende week en een fijn weekend gewenst. AVRO Radio 1 Het NOS Journaal het Congres van de ChristenUnie wil dat de partij de christelijke identiteit versterkt. Door de deelname aan het vorige kabinet zou het profiel van de partij volgens een groot aantal leden te vaag en te links zijn geworden. Partijleider Rauwvoet heeft afscheid genomen. De nieuwe politiek leider, Arie Slop wil zich onder meer richten op het herstel van de economie, de zorgen van ondernemers en gehandicapte zorg. Hij keert zich fel tegen de forse bezuinigingen op defensie. Arnhem haalt buiten het centrum alle openbare vuilnisbakken weg. Het gaat om zo'n 1300 afvalbakken. De gemeente bezuinigt met de maatregel bijna een half miljoen euro. Ook worden de straten minder vaak gereinigd. Het plan is niet voorgesteld door het Arnhemse college, maar door de gemeenteraad. Die wil bezuinigingen op de minima en de Volksuniversiteit voorkomen.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 Met een mengeling van zon- en stapelwolken. Op de meeste plaatsen is het nu droog. Er zitten wat buitjes boven de Noordzee, komen langzaam onze kant op, maar worden ook minder actief. En op het moment dat ze het land bereiken, dan beginnen bij ons weer af te koelen en dan maken buien gewoon minder kans. Vannacht is het in het binnenland over het algemeen tamelijk helder en koelt het af naar een graad of 6. Dan hebben we morgen een wisselend bewolkt beeld met nog steeds ruimte voor de zon... maar ook weer stapelwolken en vooral landinwaarts kunnen buien vallen. Hoe verder naar het oosten, hoe groter die buienkans en hoe zwaarder de buien ook zullen zijn. Kleine kans op onweer zelfs daarbij. In het westen van het land, bij zee, blijft het misschien wel helemaal droog... en heeft de zon ook de meeste ruimte. Het wordt 14 graden langs de kust, 16 in het binnenland... en er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Dan tot en met woensdag tamelijk veel bewolking en van tijd tot tijd een bui. Maar vanaf donderdag komt er meer zon en dan gaat het kwik ook aanmerkelijk omhoog. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Tussen knopen de Aasloon af het reizen, 3 kilometer. Vanwege de afsluiting van de A20 bij Rotterdam... loopt het vast op de A13, Den Haag richting Rotterdam... voor het knopen Kleinpolderplein, 2 kilometer. En ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... voor het Kleinpolderplein, 2 kilometer. Er was een aanreding op de N44, Den Haag richting Wassenaar... tussen Den Haag-Malieveld en Wassenaar-Kerkhout, 2 kilometer. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, de sport van vandaag zaterdag de 14e en natuurlijk ook van de afgelopen week. Want het is zaterdagmiddag en dus doen we het sportforum, waarin het vandaag veel zal gaan over wielrennen en over voetbal. Met in de studio oud wielrenner Bart Voskamp, sportpsycholoog Rico Schuijers en zoals altijd Tom Boot. En later schuift ook nog aan Henk Hoytink, voetbaljournalist van Dagblad Trouw. Eerst doen we de actualiteit. Op één dag voor de ontknoping in de eredivisie heeft Engeland namelijk al een nieuwe landskampioen voetbal. Zojuist pakte Manchester United de titel in de Premier League. Daar praten we zo over door, want die andere club uit Manchester die is nu aan het spelen. Manchester City met Nigel de Jong. Het speelt op dit moment voor die andere grote voetbalprijs in Engeland, de FA Cup, tegen Stoke City. En die houtkamp, hoe gaat het daar? Ja, goed, je zou het bijna vergeten dat die wedstrijd er ook is. Want uh, al het uh, gedoe rond Ajax en uh, FC Twente, nou ja, gedoe, leuk natuurlijk. Maar dit is een hele grote wedstrijd. Manchester City tegen Stoke City in Engeland. Op Wembley, 90.000 toeschouwers. Het staat 0-0, dat is een wonder. Want Manchester City is veel en veel beter de nummer 4 van de Premier League. Hij heeft kans op kans al gecreëerd via Balotelli, Jaya Touré. En zelfs de Belg compagnie, de verdediger, uh, kwam dicht in de buurt van het doel van keeper Thomas Surdensen. En die staat staat tot nu toe een uitstekende partij te keepen voor Stoke City. Vandaar dat het na een half uur spelen, wat heet, 32 minuten, 0-0 staat... bij Manchester City, Stoke City. Veel te doen om voetbal vandaag in Engeland. En met name in Manchester, want Manchester United is dus kampioen van Engeland geworden. Dat werd het zojuist in de uitwedstrijd tegen de Blackburn Rovers, de nummer 15 van de ranglijst. Een correspondent in Engeland, Arjen van der Horst, dat ging niet makkelijk, hè? Nee, want uh, lang zag het ernaar dat uh, Manchester United de wedstrijd zou verliezen. Stonden er na 20 minuten al achter naar een doelpunt van Emerton. Maar ja, in de 73ste minuut maakte Rooney gelijk vanaf de stip... nadat uh, Hernandez uh, was neergehaald door keeper Robinson. Ja, en dit is een beetje het handelsmerk van Manchester United... en de reden dat ze ook kampioen zijn geworden. Beginnen met een achterstand en dan toch nog een puntje uitslepen. Het is dit seizoen ook al een paar keer voorgekomen... dat ze zelfs al op 2-0 achter achterstand stonden... en dan nog een overwinning of een gelijkspel eruit slepen. Ja, en dat zegt alles over dit team. Ze spelen niet altijd mooi maar wel verbeteren en gaan door tot het gaatje. En dat bleek ook vandaag weer. En één punt was genoeg om die titel binnen te halen. Ja, dat doen ze dan dus in de voorlaatste speelronde. Hoe zijn dan nu daar de feesttaferelen? Ja, werd, dit werd natuurlijk uitbundig gevierd op het veld. Uh, ook van de Sar, die trouwens vandaag niet meespeelde... die renden nog het veld op in pak... Ja, want nu is Manchester United uh, officieel Liverpool gepasseerd... als de meest succesvolle ploeg in de hoogste divisie. 19 landstitels, waarvan er maar liefst 12 onder Alex Ferguson werden gehaald. Ja, dus deze wordt gekoesterd. Maar het echte feest, ja, daar moeten de fans nog op wachten... want United zal pas uh, na de Champions League finale tegen Barcelona... zijn victory parade houden in uh, Manchester in een open bus. En dat gaat pas op 30 mei gebeuren. Dat is dan misschien ook wel fijn voor uh, de mensen in Manchester zelf. Van stel dat City nu de FV Cup wint, wordt gekhuis daar. Ja, en dat bezorgde de politie daar nogal wat hoofdpijn. Dus er is een afspraak gemaakt. Vandaag geen officiële, feest, uh, officiële uh, feeststaferellen in Manchester. Natuurlijk zullen de fans dit uitbundig vieren in de pubs... en overal waar maar bier is natuurlijk. Maar uh, er is afgesproken dat uh, op 23 mei... Manchester City zijn victory parade houdt. En Dat is als een winnen natuurlijk. Ja. En dan Manchester United een week later. Dus om het een beetje gescheiden te houden... en een beetje behapbaar ook voor de politie zou ik zo denken. Ja, dat is wel heel laat hè voor City. Dan toch? Dan doen we nog negen dagen. Ja. Ik bedoel, er zal ongetwijfeld feest gevierd worden. Dat is nu al begonnen door de fans natuurlijk. Alleen het officiële gedeelte, daar moeten we nog even op wachten. Oké, okay, Anjan van der Horst vanuit Engeland. Dankjewel. Dan gaan we naar hockey. De strijd om het landskampioenschap bij de mannen is aanbeland in de halve finale van de playoffs. En daar zijn vanmiddag de eerste wedstrijden gespeeld in de beide duels: Oranje Zwart tegen Amsterdam en Rotterdam tegen Bloemendaal. Gerard de Groot, hoe ging het daar? Nou, dat was een afstraffing, zeg, voor Rotterdam. Die verloor met 2-6 van de landskampioen Bloemendaal. Vijf keer op rij al is Bloemendaal eh, landskampioen geworden. Ze willen dit jaar voor de zesde keer landskampioen worden. En dat deden ze afgetekend tegen Rotterdam. Althans, ze deelden de eerste knal uit tegen Rotterdam met een 6-2 overwinning. Grote nieuws voor uh, Bloemendaal was natuurlijk dat Teun de Nooier fit was voor deze wedstrijd. Hij stond aan, de, aan het begin van de opstelling van de wedstrijd, stond hij in de opstelling, in de basis dus. En dat is een mooie opsteker voor de coach van uh, Bloemendaal. Want uh, ja, als je weet dat uh, Dwaaier, de Australische sterspeler, niet aanwezig is vanwege een blessure, hij heeft een groot gedeelte van het seizoen wel meegespeeld bij Bloemendaal. Dan moet je toch in ieder geval de nooier hebben, wil je kampioen van Nederland worden. Bloem, Bloemendaal uh, merkte dat direct, kwam op een ene voorsprong door Wouter Jolie. Dat was al na een kwartier spelen. En vlak voor rust was het Jeroen Hertsbergen die voor Rotterdam 1-1 scoorde. En na de rust was het Rotterdam dat alle kansen pakte. Het leek erop dat Rotterdam over Bloemendaal heen ging lopen. Hertsbergen scoorde 2-1. Maar kort daarop was het Roel Bovendeert die 2-2 scoorde. En toen was het gebeurd met Rotterdam. Toen kon Rotterdam alleen maar naar Bloemendaal kijken. Het was Olmermeijer, Glenn Schuurman, Martijn van Mierlo en Ronald Brouwer die er 6-2 voor maakten voor Rotterdam. Er is één voor Rotterdam, voor uh, Bloemendaal natuurlijk. Er is één strohampje voor uh, Rotterdam en dat is dat die 6-2 niet zoveel zegt, behalve dat je een klap uitdeelt. Maar je moet morgen gewoon die wedstrijd tegen uh, Rotterdam weer winnen. Bloemendaal moet dus gewoon winnen en dan heb je niks meer aan die 6-2 en dan moet er eventueel als uh, Rotterdam wint van Bloemendaal een wedstrijd gespeeld worden op woensdag aanstaande. Maar voorlopig is het uh, game, set en match zou je bijna hmm. zeggen voor voor Bloemendaal met die 6-2, afgetekend hier in Rotterdam. En ik zei het al, het andere duel gaat tussen Oranje-Zwart en Amsterdam. Zelfde tijd begonnen om drie uur, maar nog niet afgelopen, hè Tim Steens. Klopt, uh, het is 3-3 uh, geworden in de normale speeltijd. Dat betekent dat er verlengen moet worden. Want je hoort Gerard al zeggen, je moet namelijk een wedstrijd winnen. En uh, er moet dus een winnaar komen vandaag. Um, ja, Oranje-Zwart Amsterdam, het was een hele rare wedstrijd. Want binnen 9 minuten, let wel 9 minuten, stond Amsterdam in de eerste helft met 3-0 voor. Dankzij Santi Frijksa, Valentin Verga en Mirko Pruijser. Zij scoorden dus binnen 9 minuten 3 goals. Ja, dat was even schrikken voor Oranje-Zwart. Ze kwamen terug vlak voor de rust. Toen werd het 1-3 via een beetje mislukte strafcorner Marcel Balkenstein. Hij scoorde... 1-3. En na Rus was het Mink van der Weerde die twee corners benutte. Oranje Wart kreeg er maar liefst acht strafcorners. Dat betekent het veldoverwicht voor Oranje Zwart duidelijk aanwezig. Maar Mink van der Weerde scoorde dus twee strafcorners. Dat betekent dat de, de eindstand na twee keer 35 minuten 3-3 was. En we zijn nu bezig in de eerste helft van de sudden des verlenging. Want er wordt twee keer 7,5 minuten verlengd. Met Golden Goal, zoals dat zo mooi heet. En als daar niet in gescoord wordt, dan gaan we strafballen nemen. Voorlopig dus in de eerste helft van de verlenging. En stand nog steeds 3-3. Nog geen beslissing gevallen. Dan horen wij later van jou terug. Langs de lijn sportforum, Meningen en analyses over sportactualiteiten. Het is een bijzonder weekend. En dus doen we het met een bijzonder sportforum. Want in totaal zijn er vier mensen om hier te discussiëren. Straks na vijf Henk Hoitink. Die verstand heeft van voetbal. En dan zal het ook veel gaan over voetbal. En in dit eerste deel van het sportforum gaat het veel over wielrennen. En daarvoor is onder andere Bart Voskamp, oud wielrenner. We hebben ook Rico Schuis, sportpsycholoog. Dus we gaan de diepte in ...vandaag tussen nu en zessen en onze vaste gast Tom Boot. Um, Eerst maar eens heren, het sportmoment van deze week. Wat vonden jullie het moment op sportgebied? Uh, Rico, dan begin ik met jou. Het is een beetje ondergesneeuwd, maar het, het goud van de beachvolleybaldames... ...in, uh, in China, uh, Keizer Van Iersel. Um, een gevolg van een, uh, van een trainingsprogramma voor veel, uh, waar veel disciplines bij betrokken waren. En uh, die meiden het, hebben het heel erg goed gedaan... En uh, dat is mijn moment. En waarom is dat speciaal voor jou dan het moment? Nou, we zijn, uh, uh, uh, er is aandacht besteed aan alle vormen van begeleiding. Dus er is uh, voedingsbegeleiding geweest... en uitgebreide trainingsbegeleiding... en, en, en allerlei coachbegeleidingen. En ook uh, mentale begeleiding. En die hele mix... Die, uh... En heb je daar zelf iets mee te maken gehad? Of waren uh, dat anderen? Nee, daar heb ik zelf iets mee te maken ja. gehad. Ja. En, uh, dus dat is een prettige ontwikkeling... en kijken of, uh, of ze het vast kunnen houden. Ja, en ja. voelt dat dan voor jouzelf ook als een succes? Nee, het is echt een, een, een, een gezamenlijke inspanning. En uh, het is uh, voor die meiden fijn, voor de coaches fijn, voor de bond fijn... dat, uh, dat, dat er succes is en dat dat uh, verder uitgebouwd kan worden. Ja, wat voor bijdrage heb jij daar aan geleverd? Is dat uit te leggen in, uh, in een paar zinnen? Um, nou, we hebben uh, aandacht besteed aan mentale vaardigheden. En we hebben aandacht besteed aan uh, de communicatie onderling. Dus dat ze elkaar beter leren kennen. En met name op de spannende momenten. Dus wat wil je horen op het moment dat het, uh, uh, dat, het, dat het 2020 is of 1919 is? En dat ze daar dan juist op dat moment het verschil konden, konden maken. Dus als de emotie het hoogst is... Hoe je dan met elkaar omgaat. Of ook gewoon heel simpel in wat, welke termen je dan gebruikt. Ja, welke termen dat je dan gebruikt. En dan is een andere mentale vaardigheid om die emotie dus zo goed mogelijk te controleren. Dat je ja. er juist gebruik van maakt en niet dat die tegen je werkt. En wat voor voefjes pas je dan toe? Zoek je dan ruzie tussen beide dames om te kijken hoe ze met elkaar omgaan? Nee, nee, nee, het is gewoon een gesprek. Ja, ja. Je vraagt het gewoon. Zo van als het spannend is, hoe wil jij dan dat er gereageerd wordt? Ja. En dat is verder geen, dat is gewoon een open gesprek. En dan uh, kunnen, uh, kunnen ze aangeven wat er. Uh, uh, ja, hoe ze dat willen. En ja, kwamen ja. daar bijzondere dingen uit? Nee, nee. Niet, zo, uh, niet dat het heel erg schokkend is. Maar mm. meestal is het van... Nou, de ene... Uh nou, niet zozeer in dit, in dit uh, duo, maar in het algemeen geldt bijvoorbeeld van dat sommige mensen uh, willen eigenlijk niks te horen hebben. Hè, niks te horen krijgen na een fout. Hè. Dus nu, nu is hockey bezig en, al, ja. en voetbal. Zo van: ik weet het Laat zelf wel. Nou ja, terwijl alle medespelers dan beginnen te schelden. En met het idee van: nou, als ik nou maar scheld, dan wordt de kans hmm. dat hij de, de volgende keer die fout maakt kleiner. En dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Ja. En als die communicatie daarover open is, dan leren de spelers elkaar beter kennen. En dat levert dan betere teamprestaties op. Ja, bijzonder moment. Uh, Bart Voskamp, wat was jouw moment van deze week? Nou, er is natuurlijk veel gebeurd... maar ik wil het toch ja. liever bij het positieve houden... Net dat is Pieter Wening uh, een etappe wint... en nog eens een keer uh, van een moment een periode maakt. Want hij rijdt uh, nog steeds in het ja. ros. Ik zag ja. net dat hij in de eerste groep zat. Dus hij mag uh, morgen zijn, zijn roze leiders trui weer verdedigen. Hij heeft het ook vandaag weer voor elkaar gekregen. Ja, ja Daar horen we zometeen nog meer over, de etappen van vandaag. En natuurlijk gaan we het daar uitgebreid uh, straks over hebben. Ook uh, over uh, de negatieve dingen die daar gebeurd zijn in de Giro d'Italia... Tom, wat was jouw moment van deze week? Mijn moment was uh, Piet Keijzer, die bedankt heeft als erelid uh, van Ajax. Uh, hij is ongeveer van mijn leeftijd. Ik heb hem vroeger in mijn jeugd ook veel meegemaakt. En hij blijft een Sphinx. Hij geeft ook geen toelichting. Dus wij moeten alleen maar gissen waarom hij het doet. Is hij nou tegen Kruif? Is hij nou tegen dit bestuur? Maar ik vind het wel erg jammer. Want ik vind zijn kennis is, uh, niet evenaard. Niet ongeëvenaard. En ik vind het een grote persoonlijkheid. Waarom denk je dat hij is opgestapt? Uh, misschien is het wel een combinatie van onvrede. Uh, zowel bij Ajax als bij... Kru hoewel bij Cruyff werd hij nog een beetje erbij gehaald. Maar bij Ajax werd hij eigenlijk op een zijspoor gezet. Het, en dat is wel... Uh, uh, het is ook geen figuur die uh, zich dan duidelijk gaat profileren. Heel jammer, want een hoop kennis en een groot persoonlijkheid gaat zo uh, naar de knoppen, zou ik maar zeggen. Ja. Um, we gaan het eerste onderwerp zo aansnijden, maar eerst even naar de actualiteit. Oranje-zwart, Amsterdam, die hockeywedstrijd die nog niet afgelopen was. Tim Steens. Ja, is inmiddels afgelopen, Henry, want uh, Amsterdam heeft gewonnen. In de vierde minuut van de eerste verlenging scoorde Billy Bakker de golden goal, zoals dat ze zo mooi heet. Het was een mooie aanval over rechts. Hij kwam rechts de cirkel binnen met een hard schot passeerde hij. Doelman Jennis van Oranje-zwart. Dat betekent dat Amsterdam met één been in de finale staat. Want ze hebben dus deze wedstrijd gewinnen, gewonnen. En als ze morgen winnen in Amstelveen tegen Oranje-zwart, dan staan ze in de finale. Maar voorlopig dus de eerste wedstrijd gewonnen door Amsterdam met 4-3. Ja, morgenmiddag om 3 uur zijn de tweede wedstrijden in deze best-of-three-series. Bloemendaal tegen Rotterdam. Bloemendaal kan zich dan plaatsen voor de finale. En Tim zei het al, Amsterdam kan dat ook doen als het dan weer wint van oranje-zwart. Het voetbal. Manchester City tegen Stoke City. Slotfase eerste helft en die uitkamp. Ja, het kan dus een mooie dag worden voor Manchester. De stad Manchester, uh, United kampioen en City veel en veel sterker dan Stoke. Maar het staat nog altijd 0-0. Enorme kansen gezien, onder andere voor Balotelli, Touré. Uh, Silva. Open doel, wist de bal naast te schieten. Maar Thomas en de oude Deen, uh, staat uh, onder de lat. Doet dat eigenlijk alleen maar net als uh, een andere oude keeper. Uh, die van uh, Twente, Sander Bosker alleen tijdens bekerwedstrijden onder de lat en doet het volgens nog uitstekend voor Stoke City dat alleen maar aan het verdedigen is de Potters. Roberto Mancini, de Italiaanse trainer van Manchester City, uh, heeft uh, in de basis uh, Balotelli opgesteld. Het, uh, het wonderkind, maar ook het uh, probleemkind. En die doet het uh, volgens nog goed, heeft wat kansen gekregen, schoot de bal prachtig in. Het was een zeker doelpunt geworden waar het niet dat Seurissen de bal net onder de lat vandaan tikte. We zitten in de laatste minuut voor rust. Lekker Zonnetje op Wembley, dat vernieuwde Wembley. En nu eindelijk een keer Stoke City in de aanval. Dat is amper gebeurd. Het is één keer geweest dat de man uit Trinidad, Kenwin Jones, even gevaarlijk leek te worden voor het doel van Joe Hart. Maar verder ook niet geweest. Nu een vrije trap. Laten we die nog even meenemen als scheidsrechter Atkinson eventjes de ploeg tegenhoudt Stook dat heel snel een vrije trap wilde nemen. bal moet helemaal terug. Het zal nog een tijdje duren. Laten we er eigenlijk maar vanuit gaan dat het gewoon bij rust. Verrassend genoeg, want nogmaals gezegd... zit hij veel en veel sterker dan stook, staat het 0-0 zo dadelijk bij rust. En dan is aangeschoven um, Joris van den Berg... want uh, we blijven nog even bij de sport van dit moment... want zojuist is afgelopen de achtste etappe van de Giro d'Italia. Uh, Joris, verwachting was dat we daar een massasprint zouden krijgen... Het ook. Net niet. Ja, de verwachting was het wel. Maar er zat nu geen beklimming voor de finish. Maar er zat eigenlijk een, een dal voor de finish. Wat ook betekende dat daarna dus weer een stukje heuvel opkwam. 650 meter aan 7,8 procent. En dat is funest geworden voor alle sprinters, sterker nog. Alberto Contador heeft een aanval geplaatst. Dat is een heel verrassende ontwikkeling. Oh. Er heeft toch een soort sprinter gewonnen. Oscar Gatto, maar die was slim genoeg. Kleine, compacte Italiaan, 26 jaar. Om aan het einde van dat heuveltje weg te springen uit het peloton. Hij eh, pakte een, een 250 meter. En hij leek naar de ovening te gaan soleren. En toen ineens kwam Contador. En dat was toch wel heel indrukwekkend om ja, te zien. En je vraagt je meteen af waarom. Even testen of... Testen en vooral bonificatie pakken. Ah ja. Contador greep naast de ritzegen. Hij kwam niet meer bij Gatto. Hij zat er twee, drie seconden achter. Maar hij pakte vijf seconden op het peloton. Het eerste peloton waarin ook Pieter Weening zat. Het vijf plus twaalf seconden bonificatie is vandaag zomaar even zeventien seconden in de plus voor Alberto Contador. Een goede dag voor hem. Ja, maar je zou zeggen als je heel erg zeker bent van je zaak, voor alles wat er nog komt, heb je het niet nodig. Ja, of misschien juist wel. Het is natuurlijk een uh, mo mooi kleine, uh, even testen, even Nierballi pijn doen... even kan laten zien hoe goed je bent... even Scarponi een draai om de oren geven. Ja, ik vond het een uh, mooie onverwachte steek. Zeker op weg naar Sicilië, morgen de etna. Kijk, dan heb je het niet meer over 17 seconden. Nee, en dan is het, dan is het niet meer de vraag of Pieter Weening dat gaat houden. Hè? Dan is het gewoon de vraag wie van de klasse komt nu boven. Hij heeft het gisteren zelf gezegd, Wening, in een interview... dat... Wordt wat zwaar, die Etna. Ik denk, dat zei Pieter Wenning dus... Ja, dat ik daar mijn roze trui ga verspelen. En ik denk dat dat geen schande is. Ja, uh, Maar toch, uh, renners in de Leidenstrui kunnen altijd net ietsje meer. Wat denk je? Hoe, hoe, hoe gaat hij zich staande houden? Heel goed, denk ik. Uh, Pieter Wening is een prima klimmer. Ja. Maar ik denk dat hij het op die, die, die vier, vijf heel goede renners... Carponi, Nibali, Kreuziger, Contador, misschien ook uh, Rodriguez... dat hij daar toch wel op een beklimming als de Etna... daar gaat hij op tekort kort komen. Ja. Oké, okay, Joris van den Berg. dankjewel. We gaan dan nu echt van start met het forum. Het eerste onderwerp. En dat is ook maar meteen het meest trieste onderwerp. Ik zou bijna zeggen, dan hebben we dat maar gehad. Maar dat is dan misschien niet weer helemaal uh, netjes om dat zo te zeggen. Maar het is natuurlijk een belangrijk onderwerp om over te praten. De wielerwereld raakte in shock afgelopen maandag. Uh, de Belg Wouter Weiland overleed aan zijn verwondingen... na een zware val in de Giro d'Italia. Hij werd 26 jaar. Correspondent Maarten Veger stond aan de finish en hij schetste de sfeer. Dus, het uh...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 Heel Bart Voskamp, kun jij proberen uh, te omschrijven wat er gebeurt in een peloton... op het moment dat zoiets gebeurt? In 1995 heb jij dat zelf meegemaakt in de Tour de France... toen Casatelli verongelukte. Wat gebeurt er dan? Nou, Je slaat gewoon helemaal stil. Je, je moet je voorstellen, je bent uh, in, in, in de voorbereiding naar zo'n wedstrijd... En, en tijdens de wedstrijd ben je bezig met presteren. Je bent heel egoïstisch met jezelf, bezig met, met je ploeg. En wij moeten presteren, jij moet presteren. Maar op het moment dat zoiets gebeurt, wordt alles natuurlijk heel uh, relatief... En dan, nou ja goed, als je dat hoort... Uh... Toen, uh, toen ik dat hoorde, toen, uh, toen hoorden we dat onderweg. Nou, dan eerst dan, dan geloof je het niet. Dan denk je van, nah, het zal het wel niet waar zijn. Op een gegeven moment krijg je die berichten steeds meer onderweg... tijdens de etappen. En dan, ja, dan staat het je echt op de benen. En, en niet van de kou. Dat is echt gewoon uh, vreselijk. Ja, dan wil je de etappe toch niet meer uitrijden? Of is dat dan nog aard van het beestje dat je gewoon... Uh... Ja, je moet, je, je, moet, je moet toch naar de finish plaatsen. En, en ja. daar pas krijg je echt het te, te horen wat er echt is gebeurd. En dan, uh, dan is het wel goed uh, dat je met zo'n zo wielerfamilie... toch wel bij elkaar bent. En ook wel even bij elkaar blijft om daar, daarover te praten. Want dat is niet te bevatten. Nee, je zegt zelf al. Um, je, je zit dan eigenlijk in een soort kokon. Tot het moment dat zoiets gebeurt. Dan ben je daar ineens uit. Um, hoe lang duurt het dan voordat je daar weer in komt? Uh, je bedoelt... Dat is dan weer de realiteit van de dag. Dat ja, die ronde gaat gewoon verder. Ja. Uh. ja, kijk, je, je, je doet je ding natuurlijk. Uh, uh, Cassatelli was, was uh, iemand van een andere ploeg. Maar aan de andere kant ook wel iemand zoals jij. Ik bedoel, uh, hij had, uh, geloof dat zijn vrouw toen ook net zwanger was, zwanger was of een kleintje had. En ja, dat komt allemaal gewoon heel dichtbij Iemand van jouw leeftijd. Die jongen was ook in 92 bij de Olympische Spelen geweest waar ik was geweest. Hij was ook in, in 93 beroepsrennen geworden waar ik het was. Dus ondanks dat je hem persoonlijk niet heel goed kent, ja, betrek je het ook op jezelf. En stel je voor dat het mij overkomt. Wat, wat gebeurt er met je kinderen? Hoe zou je ouders er naar kijken? Dus je gaat heel veel, er gaat heel veel op, op een gegeven moment door je hoofd. Ja. En Terwijl het wat verder af van je gebeurt, dan, ja, dan kun je het een plekje geven. Maar dit heeft echt puur betrekking echt op jezelf. Ja, Rico, wat kan je op zo'n moment. stel dat je dan aanwezig bent bij zo'n ronde als sportpsycholoog. Uh, doen? Een luisterend oor bieden. Er moet over gesproken worden. En ik denk ook dat de renners onderling daar over gaan uh, over praten. Want dat is toch het enige wat je, wat je kan doen. Ja. Je, je kunt het niet meer terugdraaien. Um, uh, zijn, zijn goede vriend Ferrar, die, uh, die kon echt niet meer verder. Dus dat was, uh, en anderen die er inderdaad dan wat verder vanaf staan, die zijn heel erg van slag. Uh, alleen, ja, het gaat dan wel verder. Dus dan uh, zijn, er, zijn die er misschien iets minder emotioneel bij, uh, bij betrokken. Maar het is natuurlijk heel erg als een collega waar je naast vies uh, dat die, uh, die overlijdt. Ja, en wat doe je dan vervolgens? als? Want dan heeft iedereen zijn eigen beleving. Ferrari die komt meteen al niet meer verder. Uh, bepaalde ploeggenoten uh, zullen de dag daarna misschien hebben overwogen om helemaal niet te rijden. Nou, die zijn dan de dag daar weer na mm -hmm. met z'n allen naar huis gegaan. Dus, die zorg heb je dan niet meer, wil ik mm -hmm. nog op de fiets stappen. Maar hoe, hoe, hoe, hoe krijg je het hele pak dan weer bij elkaar? Want er zullen mensen zijn die daar een week last van hebben... en anderen misschien maar een dag. Ja, ik weet niet of het doel is om het pak weer bij elkaar te krijgen. Dus ja, die ronde gaat door. Dat is het... Ja, ik denk dat... dat uh... Ja, het, het, ja, om met Mart Smeets te spreken. Ja, het gaat ja. door. Hè. Het, ja. het uh, wacht op iemand. En ongelukken gebeuren. En, en soms met fatale afloop. En anderen die vallen en die breken een been. en ja, dan, Dat is ook erg. Maar dan, gebeurt, dan is het net iets minder impact. En uh, wat Bart al zei. Van, uh, met name het relativeringsvermogen wordt dan uh, aangesproken. Wordt dan aangesproken hè. En dan is in één keer sport ja, gewoon niet belangrijk meer. Als zoiets, uh, zoiets nee. gebeurt, hè? dan is het er wel het minst. En ik had ook gelezen van dat hij in de zomer voor de eerste keer vader zou worden. Nou, ja. dan heb ik wel even, even bij de Volkskrant zat ik te lezen. En ik poeh, dat is, ja. toch, uh, dat is toch heftig. Ja. Ja. Maar ja. dan is... Dan, ja, Ik zeg steeds de realiteit van de dag. Uiteindelijk wordt sport dan wel weer belangrijk. Want nou, een dag later wordt de etappe geneutraliseerd. De dag daarna is het gewoon weer koers. Of werkt dat niet zo Bart? Is dat ja, ook nog ik, niet gewoon koers? Uh, twee dagen later. Ik denk niet helemaal gewoon koers. Ik denk dat er dan wel een mechanisme is van. Oké okay, we moeten door. Dit, dit is niet meer terug te draaien. Maar hoe, hoe hard het ook klinkt. Maar dat is voor iedereen of wie er ook overlijdt, het, de, de aarde blijft ronddraaien en het leven gaat door. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is geweest. Dat die, dat die ploeg wel die ene dag nog bij elkaar is gebleven. Want dat zijn je enige referenties waar je mee kunt praten hoe je je voelt. Want de rest van de wereld zal dat niet precies begrijpen. Mm -hmm. En dan denk ik dat het wel goed is dat je, hè, die jongens liggen bij elkaar op de kamer. Die zullen s'avonds bij elkaar gaan zitten praten, huilen en et cetera. En dat is wel een stuk van verwerking en het proberen een plekje te geven. En uh, het is ook iets, denk ik, voor hun wat, wat, wat, wat het gevoel geeft dat ze iets afmaken. He, we blijven één, da één dag in ieder geval bij elkaar. We praten ja. erover, maken het af. Ja. En we geven het een, een, een, een ware afscheid op deze manier en dan gaat iedereen naar, uh, naar, naar zijn geliefde ouders, familie, vrienden thuis en dan kun je daar weer verder, verder over praten. Maar de, de, echt de eerste verwerking is denk ik met je ploegmaten. Ja. Ik vond het heel bijzonder want uh, de volgende dag was een uh, geneutraliseerde koers zou ik maar zeggen. Maarten Ducro had al op de televisie gezegd dat hij dacht dat die ploeg eruit zou gaan. Nou, ik zag ze de volgende dag en het was heel chic hoe dat allemaal ja. gebeurde. Ja. En die dag erop zijn ze eruit gestapt, dus toen ik er verder over nadacht, was het precies de goede... Vol Die ploeg heeft mm -hmm. precies goed, volgens mij, goed ge gewerkt. Ja, ik, ja. ja, het is dus niet een goed en een slecht. Want toen het gebeurde en, de, en er werd gedacht van... ja, we laten de renners vrij wat ze doen... toen had ik, had, dat ja. ging ik ook bij mezelf denken, wat, wat ga ik doen? Wat uh, zou je hebben gedaan? Uh, ik denk als die heel dichtbij me stond... dat ik gewoon echt ook de een been niet meer voor het andere kon krijgen. Maar ik denk ook dat de omgeving uh, uh, zo ver met elkaar was gegaan. Dit zijn we verplicht aan Wouter om dit te doen. We, we gaan dit voor hem doen en dan doe je dat. En dan kun je dat ook en daarna dan stort je wel in elkaar. Ja. Ja. Dus ik denk, ik denk dat... Was het mij ooit overkomen binnen de ploegen waar ik heb gereden... dan, dan had ik uh, dit echt, echt uh, uh, wel heel chic gevonden om dit te doen. Uh, voor, ook voor de nabestaanden, die, uh, de ouders van Weiland en zijn vriendin. Ja, Automatisch komt ja. de discussie dan ook op gang na deze uh, dodelijke val... Um, of het allemaal te gevaarlijk is, het wielrennen... of deze Giro specifiek... Wat vind je daarvan? Moeten we die discussie nu voeren? Nou ja, die discussie ga je altijd voeren op het moment dat het te laat is. Uh, iedereen zal altijd scherp moeten blijven. En dat gebeurt altijd na een ongeval dat mensen gaan nadenken. Maar uh, wielrennen is gewoon een hele gevaarlijke sport. Uh, ik heb hier een lijstje voor me liggen van allemaal dodelijke ongelukken die er gebeuren. Ik denk dat wielrennen de gevaarlijkste sport is. Ja. Uh, je hebt te maken met, met, met verkeer, je hebt te maken met honden. Je hebt te maken met weersomstandigheden. Ja, er zijn zoveel facetten die het gevaarlijk ja. maken. Maar uh, moeten we daarom zeg maar het wielrennen afschaffen? Dat, dat denk ik niet. Maar wel het gezonde verstand gebruiken. En ook als sportman je gezonde verstand gebruiken. Ja. In hoeverre het dat opgaat. En moet je ook niet gewoon zeggen, het hoort bij het leven. Dus bij het leven, ja. ja. ja overlijden het... mensen dus ook in sport. Ik denk nooit dat je het moet accepteren. He? Op het moment dat iemand verongelukt, dat is nooit acceptabel. Op welke manier het ook gebeurt. Maar het ja. zijn dingen waar je niet onderuit komt. En gezond nadenken, parcoursen veilig maken... en je soms ook afvragen als renner. Uh, bijvoorbeeld jaren geleden reden we nog de Kemmelberg af. Er gebeurden ongelukken. En dan moeten we, moeten we, ik ben geen renner meer... maar dan moeten de renners gewoon zeggen van tot hier en niet verder. Die afdaling kan gewoon niet te zijn. Er waren allemaal botbreuken, uh, uh, mensen die in coma zijn geraakt. Op een hebben ze gezegd van... Die die helling gaan we niet meer af. Ja. En, en ik ga je onderbreken, ja. Bart, want ons eerste deel zit er al op. We praten straks verder uh, over dit en ook over andere wielenzaken. Ik geef u nog mee dat het rust is bij Manchester City tegen Stoke City. De rv cup finale. Het is daar 0-0. Graag tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week... De historie van de prinsenvlag is mooi, maar helaas besmet door de NSB. PVV en NSB. De overeenkomsten en verschillen. Aan de poort van de hemelse vrede prijkt een foto van Mao. De geschiedenis van China. Op de tribune, de groten van de partij. En... Hey, kom dus naar welkom allemaal. Smurfen afgeschilderd als nazi's. Is hier heel speciaal. OVT. Dus kom dus naar smurf mee met het ver... Morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1.